Ze gaan wel weer beginnen, toch, dacht ik. Marcella Mesker op Wimbledon. Kijk, dat bedoel ik dus. We horen dat er actie is. En dat betekent dus dat Radzwanska en Lee weer op de baan verschijnen... voor hun derde set, die spannend is. Want de eerste set ging naar de Poolse, de tweede was voor de Chinezen... en het staat nu in die derde set 2-1 voor Radzwanska. Die mag ook gaan serveren, dus die heeft gebroken. Gio! BMC en aantocht? Ja, BMC en toch maar ik zei het al, die gaan die tijd niet redden. Ze zijn uh, zojuist onder dat doek doorgekomen van de laatste kilometer. Ik denk nog een metertje of 700 voor die ploeg. En dan hebben ze nog 16 seconden om dat uh, dicht te rijden. Nou, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Orica Greenwich de snelste, voorlopig met 2556. En ik denk dat we het voorlopig langzamerhand in definitief kunnen gaan omzetten. Want die tijd die is nu gepasseerd. En dat betekent dat BMC met uh, Cadell Evans onder andere, dat die NL. Geval langzamer zijn. Met DJ van Garderen toch ook? Met Philippe Gilbert. Van Garderen toch ook wel een van de contenders in deze tour. Een van de mannen die straks in het algemeen klassement goede zaken moeten kunnen gaan doen. Het wordt een tegenvallende tijd. De zesde tijd hebben ze alvast niet meer. De zevende tijd ook niet meer. Nou is het de achtste tijd van Lampre die ze nog moeten pakken. En nee, dat pakken ze zelfs ook niet meer. Ze worden negende BMC, dus met Cadel Evans. 26 seconden achterstand op Simon Gerrans. En zijn uh, manschappen. Ze komen daar dus absoluut niet bij in de buurt. Ja, ik moet het eerlijk zeggen: tegenvallende tijd dus voor die ploeg van BMC. En ja, dat geeft nog maar weer eens aan, Bart Voskamp, hoe goed uh, die tijd van die uh, Australische ploeg is. Ja, echt, echt leuk, want er zit inderdaad uh, naar de klasse natuurlijk te kijken voor de tijdverschillen. En dan vergeten we eigenlijk Orica Greenwich, want die hebben er toch wel een specialiteit van gemaakt. En uh, nou ja, dat betaalt zich uit, dus weliswaar allemaal heel dicht bij elkaar. Maar er zijn toch een paar kleine verschillen wel opgetreden. En, uh, maar wel heel fijn dat de ploegentijd er niet te lang is. Daarmee houden we wel een beetje spanning. Maar Ik verwacht eigenlijk toch wel dat, uh, ja, dat ze in ieder geval de gele trui... de Gerrans de gele trui nog wel uh, kan houden tot zaterdag. Ja, want we krijgen nu een aantal uh, vlakke etappes natuurlijk... Ja, dus uh, goed, de, de gele trui is erbij gebaat. En zeker omdat de, de verschillen klein zijn... dan denk ik dat we echt nog wel een paar echte massasprints nu gaan, gaan krijgen. Ja. Ze begonnen als een lachertje van de Tour met die bus natuurlijk. Ja. ja. gisteren hebben ze dat al ruim hersteld... met een overwinning van Gerrits natuurlijk in die sprint. Sargan geklopt en nu dit. Ja, dus gewoon de, twee, de tweede overwinning in, uh, in slechts een paar dagen tijd. Dus een, uh, ja, en vorig jaar zat er toch wel heel vaak wat tegen. miste ze elke keer in elke sprint, uh, kost, moest dan de sprint gaan winnen die redden dat elke keer net niet. En nou zie je maar dat ze in één keer het heel goed doen. En misschien ook wel door het succes van gisteren... dat ze superveel moraal hadden natuurlijk. Ja, want dat is wel belangrijk natuurlijk. Ja, je moet uh, natuurlijk een hele goede moraal hebben. En ze we zijn erg aan elkaar gewaagd. En uh, wat ik al nog meerdere malen herhaal... het zijn jongens die op elkaar afgestemd zijn vanuit de baan. Uh, het zijn Australiërs die komen van de andere kant van de wereld. Die moeten het hier met elkaar rooien. En dat trekt dan zie je vaak heel erg naar elkaar toe. En die, die gaan voor, voor elkaar door het vuur. En dat heb je ook nodig. We hoorden Gio net vertellen dat Gerens nog een beetje kijkt van nou het moet allemaal nog maar even gebeuren. Uh, virtueel in het geel telt in principe natuurlijk ook nog niet, maar... Nee, maar goed, dit, uh, ja, ja, kijk je bent pas zeker als de laatste ploeg binnen is, en Zoals BMC, ja, weet je toch ook niet wat hij doet. Die valt me een beetje tegen, had ik ook wat beter verwacht. Dus je kunt pas uh, echt gaan juichen op het moment dat alle ploegen binnen zijn, dan, uh, dan ben je zeker. Want het staat heel slordig als je staat te juichen en dan komt er nog eentje de Ja, dat zou dan de Jan Bakerlands moeten zijn met zijn ploeg Gio. Jazeker. En uh, met uh, Markel Irizar. U kent hem nog wel van die etappe. Dat Jan Bakerlands won. En ik kijk nu op de rug van Irizar. En die man die heeft me toch een forse partij kuiten. Lijkt in, op geen enkel opzicht op een uh, Spanjaard. Een geblokt mannetje met het nummer 45. Hij uh, gaat nu een plekje naar voren. Want uh, een van zijn ploegmaten, Jens Voogd. Die gaat nu als laatste daar uh, rijden. Die heeft zijn werk meer dan gedaan. Ja, de ploeg komt eraan. Zijn er inmiddels binnen de twee kilometer. Gezien daar in de verte de boog al weer van de kilometer. En dan weet Jan Bakeland het. Hij is die gele trui kwijt. Maar wat voor die ploeg veel belangrijker is op dit moment... is om de schade beperkt te houden. Want we hebben natuurlijk Andy Schlek in die ploeg zitten. En die wil natuurlijk niet te veel schade oplopen... voordat dadelijk de echte bergetappes eraan komen. Schlek wil gaan voor het algemeen klassement. En ik kijk naar Simon Gerrans die inmiddels al ja, op, de, op de schouders van zijn ploeggenoten rust. En kijk eens, allemaal lachende gezichten daar bij Orica Green Edge. De ploeg inderdaad... van van de bus die vastliep onder de finishboog. Maar de ploeg die gisteren de etappe al pakte... en vandaag ook gewoon een etappe gaat pakken. Want ik kan me niet voorstellen dat deze ploeg er nog aan gaat komen. 25.50. Op 25.56 is het gebeurd voor Radio Check. En ze zijn er nog niet. De tijd loopt mee in beeld. En nu is het gebeurd. Nu weten we het zeker. Nu is Jan Bakerland zijn gele trui kwijt aan Simon Garens. Simon Garens, de winnaar van Milan Sanremo van vorig jaar. De winnaar ook twee keer van de Tour down under. De winnaar van de ronde van Denemarken. Etappes gewonnen in de ronde van Italië, in de Vuelta en in de Tour. Die gaat hier de gele trui pakken. Wat prachtig voor hem straks. Hij mag het podium op als leider in de ronde van Frankrijk. En Radio Shack is gewoon nog steeds niet binnen. Die achterstand loopt maar op en op. En hier komen ze door. 28 seconden. Nee, 29 seconden zelfs. Langzamer dan Orica Greenedge komen zij over de streep. De gele truidrager is ontgoocheld. Hij weet dat hij zijn trui kwijt is. Ja, die krijgt toch een heel klein tikje. Goed, dat is uh, de stand van zaken. Dus na de ploegentijdrit. alle ploegen zijn binnen. Straks begint het napraten. Nu zometeen het uitgestelde nieuws van 5 uur. Trekken deze zomer eens lekker op uit met een ultra Valk trekkingfiets, inclusief voor en achtertas, bidon en bidonhouder. staat hij klaar voor het avontuur.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 de Audi A4 E-Edition. Standaard met MMI Navigatie Plus, Xenol en Parkeerhulp, Audi Sound System en nog veel meer. Kijk op Audi.nl. Dit is Radio 1. De Jurgen van den Berg. De ploegentijdrit in Nice is dus gewonnen door Orika Green Edge, zometeen het napraten. En tennis ook op Wimbledon, de kwartfinales bij de vrouwen. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. Minister Dijsselbloem denkt vandaag een heel eind te komen in het overleg met de pensioenfondsen. Het kabinet wil met de fondsen afspraken maken over meer investeringen in Nederland. Nu beleggen de pensioenfondsen hun miljarden voor 85% in het buitenland. Het kabinet wil graag dat ze meer geld gaan steken in Nederlandse infrastructuurprojecten en hypotheken. De fondsen willen graag garanties van de overheid om hun risico's af te dekken. Volgens Dijsselbloem kan daarvan maar in zeer geringe mate sprake zijn. De overheid is geen garantieleverancier, dus we kunnen daar gewoon een zakelijk gesprek over voeren. Om Wat voor risico's het gaat? Kunnen we die gezamenlijk delen? En als ze al naar de overheid toekomen, wat voor risicopremie moet daar dan tegenover staan? Rond deze tijd is het overleg tussen een aantal ministers en de fondsen begonnen. In Cairo zijn tegenstanders en aanhangers van president Morsi weer in grote getalen de straat opgegaan. Om deze tijd loopt een ultimatum af van de protestbeweging Tamarot... die het aftreden van president Morsi eist. De beweging dreigt met een algehele staking en burgerlijke ongehoorzaamheid. Ook het Egyptische leger heeft de president een ultimatum gesteld... maar dat loopt pas morgen af. De Rabobank betaalt de top van vermogensbeheerder Robeco... 33 miljoen euro aan bonussen. Dit bedrag wordt verdeeld over 53 medewerkers. Het zijn bonussen die worden uitgekeerd omdat het bedrijf wordt overgenomen door een Japanse investeringsmaatschappij. Blijkt uit een brief van de Nederlandse Bank die in handen is van RTL Nieuws. In die brief schrijft de Nederlandse Bank dat de bonussen in principe in strijd zijn met de regels, maar dat toestemming is verleend zodat het hogere personeel aanblijft om de overname in goede banen te leiden. Tegen RTL zei minister Dijsselbloem dat hij de Nederlandse Bank om uitleg gaat vragen. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam roept 1800 patiënten terug... bij wie een endoscopie is uitgevoerd. Bij een endoscopie kunnen artsen met een camera... aan een slang binnen in het lichaam kijken. Soms wordt daarbij spoelwater gebruikt. Leg bestuurder Johan Dorenstein van het Maastadziekenhuis uit. Doordat er gewerkt is met de slang zonder terugslagklep... kan het theoretisch zo zijn dat er wat vloeistof is teruggelopen. Maar dan is het eigenlijk nog bijna onmogelijk... dat dat in de volgende patiënt terechtgekomen zou kunnen zijn... omdat wij naar iedere patiënt ook de zaak uh, doorspoelen. Doordat het spoelsysteem niet goed werkte... zijn patiënten mogelijk besmet met hepatitis. PVV-leider Wilders wil met veel andere eurocritische partijen samenwerken... bij de Europese verkiezingen van volgend jaar. Het was al bekend dat hij gesproken heeft met het Belgische Vlaams Belang... en het Front National in Frankrijk. Maar hij heeft ook gepraat met de Zweedse Democraten... en hij gaat dat nog doen met de Lega Nord in Italië... Op de vraag waarom hij niet eerder toenaderingen heeft gezocht... antwoordde Wilders dat hij bang was voor wat de pers en de kiezers daarvan zouden vinden. Ik heb een tijdje geleden tegen mijn fractie gezegd... We houden, daar, we houden op met bang zijn, we laten ons niet meer gijzelen... door journalisten of de andere politici. We gaan zelf onze mind opmaken. Ik wil allemaal die politici, de leiders van die partijen zien. En als we veel gemeenschappelijk hebben, gaan we samenwerken. Als we dat niet hebben, doen we dat niet. Minister Schippers vindt het persoonlijk onverantwoord... dat ouders hun kinderen niet inenten tegen mazelen. Ze hoopt dat die mensen er nog eens goed over nadenken. Maar ze voegt eraan toe dat niemand ertoe gedwongen kan worden... want we leven in een vrij land. In sommige delen van Nederland dreigt een mazelenepidemie. Het gaat vooral om gebieden waar veel bevindelijk gereformeerden wonen. Maar er zijn ook aanhangers van de antroposofie... die hun kinderen niet laten inenten. Een Duitse rechter heeft twee Russische spionnen veroordeeld. Ze krijgen 5,5 en 6,5 jaar cel. De twee hebben honderden EU- en NAVO-documenten doorgespeeld aan een Russische geheime dienst. Ze kregen die documenten van een Nederlandse ambtenaar. De rechter, rechtbank in Stuttgart gaat ervan uit dat de man en de vrouw Russen zijn. Hun echte identiteit is niet bekend. De Nederlandse ambtenaar Raymond P. kreeg hiervoor in april 12 jaar cel. Het weer, er is nog geregeld zon, maar er komt steeds meer bewolking. Het is 20 tot 24 graden tegen en in de avond kan er lokaal een enkel buitje vallen. In de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Morgen regent het eerst, in de middag wordt het wat droger, het wordt 18 graden. De dagen daarna komt er meer zon, blijft het droog en het wordt meer dan 20 graden. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Het is minder druk dan gebruikelijk. De meeste dagelijkse files staan rond Utrecht en Rotterdam. Bij Amsterdam is er weinig aan de hand. De fiets die opvallen op de A1 Apeldoorn richting Hengelo... staat tussen Afrit Voorst en Deventer, 5 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechte rijstrook. En de langste fiets staat op de A15 Europoort Rotterdam... voor knoopend Benelux, 11 kilometer. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. Het classics in the mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen. Zo mixt het komisch duo Good as Man and Jew op 27 augustus klassiek met humor. Kijk voor kaarten snel op rarecosummernights.nl Als ik beveiliging, of beter, winkelsurveillance voor mijn winkel. In huur let ik altijd maar op één ding, het veiligheidskeurmerk.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 En tennis op Wimbleden zo meteen. Eén plekje in de halve finales bij het vrouwentoernooi is al ingevuld. Sabine Lisicki, de Duitse. En als het weer het allemaal een beetje toelaat... dan kunnen we daar straks nog een paar namen aan toevoegen. En we gaan natuurlijk napraten over de tijdrit in de Tour. Het rondje Nice, 25 kilometer. Uiteindelijk deed Orica Greenedge dat dus het allerbeste. Gio, meer rangen en standen van jou. Ja, Orica Greenwich, de allersnelste tijd van allemaal vandaag. En uh, dat was toch een hele knappe prestatie. Ze zijn natuurlijk tweede geworden op het WK tijdrijden afgelopen jaar in Valkenburg. Toen achter Omega, Pharma, Quickstep, maar uh, heel erg goed dat zij uh, dat hier hebben gered. Uh, tweede dus, uh, Omega, dat, uh, maar we zijn nu eventjes uit uh, de klassementen gelopen. Want uh, hier de, op de computer is even alles door elkaar uh, gelopen. Ik weet niet wat uh, de organisatie doet met uh, die uitslagen... Maar dit is al de tweede keer. Tweede dus omega Qua, Pharma quickstep Op de derde plaats Sky. Ik uh, geef eerst maar eens eventjes uh, de klassementen. Het algemeen klassement. Want dat is toch wel interessant om uh, te zien. Daar zien we in ieder geval dat uh, Simon Gerrans aan de leiding gaat in dat uh, algemeen klassement. En hij heeft een uh, voorsprong van uh, 0 seconden. Dezelfde tijd als uh, zijn ploeggenoot Daryl Impey. Op de derde plek ook een ploeggenoot Albassini. En dan op de vierde plek komen we Mikael Kwiatkowski tegen. En dat is dan die Paul. Die lang dacht dat hij hier in de gele trui kon gaan staan. 1 seconde achter. Garant. Chavanel ook 1 seconde achter. Garant. Dan hebben we Boas Hagen op de zevende plek. Christopher Froome. En dan gaan we eens even kijken naar wat andere klasse mensmannen. Hoe die zich verhouden tot Froome. Dan kijk ik naar Richie Poort. Zelfde tijd als Froome. Dan Alberto Contador. 6 seconden verloren op Froome. Van de Broek. 14 seconden verloren. Hesjedaal. Vorig jaar winnaar van de Giro. 14 seconden. Valverde. 17 seconden seconden verloren. Net als Quintana en Rui Costa, de winnaar van de Ronde van Zwitserland. Kunego 22 seconden achter op Froome. Evans 23 seconden. Dan hebben we Schlek 26 seconden. En dan komen we ook bij de Nederlanders uit. Wout Poels 41ste op 33 seconden van Gerens, maar 30 seconden achter Christopher Froome. En Bauke Mollema verliest 34 seconden op Christopher Froome. Wout Poels dus, de kopman van de vakantse ploeg Die uh, is in ieder geval de uh, uh, ja, 41ste heeft de achterstand beperkt kunnen houden. Op Christopher Froome. En zijn ploegenoot, Liebe Westra, heeft daar hard aan meegewerkt. De Nederlands kampioen tijdrijden, Steven Dalebout. 26-29. Oké. Okay. Dat is 33 seconden langzamer dan de winnaar van vandaag, Orika. Nou ah, ja, niet slecht. <laughs> ja, is dat, uh, ja, ja, goed, hoe voelt het? Uh, ja, ik denk dat wij het maximaal maximale eruit hebben gehaald. Dus, uh, ja. Het was wel bekend uh, hoe het voor de tijd moest en dat is gewoon uh, proberen een strak tempo te rijden. Uh, degenen die uh, sterker uh, uh, zijn dan een ander, ja, die, moest, die moeten gewoon langer op kop. Dus niet altijd uh, snel tijd uh, sneller, langzamer, snel langzamer, maar gewoon een strak tempo. En uh, dat hebben we gedaan, dus dan is dit uh, het hoogst haalbare denk ik. En welke van twee groepen hoorde jij, hoorde jij? want je had de afgelopen dagen wat, uh, wat pijnpuntjes? Ja, nee, ik, ik voelde me wel goed. Dus ik was wel een van, van de betere. Maar ja, dat mag ook wel als uh, nationaal kampioen natuurlijk. Ja, dat is zeker waar. Wat de, tij, wat de tijd hadden jullie gedacht dat toen jullie weggingen? Uh, ik denk dat als we de ja, top 10 rijden, dan zouden we het heel goed doen. Ja. Ik geloof dat jullie nu 12 worden. Ja, nou ja. Ach ja. Maar op zich een goede tijd is het gereden, denk ik. Dus uh, ja. het gevoel was wel redelijk goed. Ja. Zegt dat je dan nog wat dat je de beste Nederlandse ploeg bent? Nee, het zegt niks. Nee. Ik denk dat wij gewoon tevreden moeten wezen. En, uh, ja, het is wereldtop hier. Dus, uh, ja, je weet gewoon als je, uh, als je hier uh, met, uh, voor de prijzen mee moet doen, dan moet je echt uh, negen uh, supertijdreis hebben. En, uh, ja, ik denk dat dit het hoogste haalbare was vandaag. Qua klassement voor bijvoorbeeld Wout Poels. Jullie verliezen dan wel een half minuut op Sky met Froome onder andere. Aan de andere kant, BMC met Evans rijdt maar een paar seconden sneller dan jullie. Ja, dat zegt genoeg. Het zijn genoeg, dus ik denk dat wij het heel goed hebben gedaan. En dat zei Leeuwe-Westra. We gaan weer naar Wimbledon, want ze zijn daar dus weer aan het tennissen. En dat is een spannende partij tussen die Radwanska en Lee. Marcella. Ja, maar het gaat uh, heel erg snel in die derde set... want het dak is nu dicht. Ze kwamen dus uh, weer de baan op bij 2-1 in het voordeel van Lee. Toen werd het uh, drie, of in het voordeel van Radwanska 3-1, 4-1... en inmiddels is het 5-1 voor de Poolse in die derde set. De Chinezen serveert en uh, die moeten Service Game dus houden... wil ze überhaupt nog hier uh, uitzicht houden op uh, mogelijke winst. Het wordt uh, 30 gelijk, dus het is spannend als Lee serveert. Het lijkt alsof het verneinderen beetje af is na die tweede korte regenpauze die er in deze wedstrijd is. Lee die na die eerste pauze heel goed terugkwam, want ze stond set en 4-2 achter. Ging toen nog aanvallender spelen. En met succes won ze die tweede set met 6-4. Maar nu lijkt ze het gewoon helemaal kwijt. Een paar goede balletjes van Radwanska die natuurlijk heel erg steady is. Speelt altijd voor een 7, een 7,5. Nooit minder. Geen diepe dalen. Nu weer een mooi lang punt. Rally aan de gang. Backhand van Lee. Slice-backhand van Radwanska. Die bal die blijft laag, is moeilijk te returneren voor uh, Lee. Lee wil naar het net, maar het lukt niet. Want de ballen van Radwanska zijn diep, te diep. Want hier maakt uh, de Chinees een fout. De bal gaat in het net met de backhand. Dat betekent dat het 30-40 wordt op haar service. En dan is het matchpoint voor Agnieszka-Radwanska. Die uh, nu uh, met een uh, ja, bandage onder rechterbovenbeen speelt. Ze is eventjes uh, behandeld, niet al te ernstig. Ik denk wat over belasting. Ze moet natuurlijk diep door de knie. En ze moet vooral heel veel lopen. Nou, dat kun je aan haar overlaten. Dat doet ze uitstekend in deze wedstrijd. Daar komt het matchpoint. De service is goed van Lee, De return ook. En die zit precies in het hoekje van de Chinezen. Toch heeft Radwanska die bal nog terug. Hoog in de lucht. Maar dan wordt hij uit de lucht genomen. Met zo'n uh, driver volley Zoals we dat vaak zien in het vrouwentennis. Mooi genomen door de Chinezen. En ze werkt het matchpoint weg. Het wordt juice. Gevaar natuurlijk nog niet uh, gewegen. En uh, Radwanska kan wat kansen nemen, want ze staat 5-1 voor. Dus de druk ligt echt bij Nali. 31 jaar is ze. Ze is erg allround. Ze serveert hier de bal net uit. Moet het nu met een uh, tweede service doen. Ze speelt hier voor de zevende keer mee op Wimbledon. Kwam nooit verder dan de kwartfinale. En uh, oei, oei, oei, oei, oei, een dubbele fout ja is dan toch de verkramping. Zoals we dat vaker zien bij Nali. Ze kan zo goed tennissen. Technisch begaafd. Maar soms heeft ze van die demonen in haar, demonen in haar hoofd. Zoals ze het zelf vaak zegt op de persconferentie. Zegt ze: I get crazy. Zegt ze dan. Nou goed, het is matchpoint nummer 2 voor Radwanska. Gaat de Polsen het dan nu doen? De service is goed. Niet al te hard. De voorhand wel van de Chinees. Die gaat naar het net. Speelt ze een goede volley. Die bal komt nog terug. Maar die gaat dan uit. Het is het aanvallende tennis dat weer een mooi punt afdwingt van Nali. Wat doet ze dat toch goed? En eigenlijk zou ik er veel vaker naar dat net zien gaan, want ook dat kan ze. Ze houdt er niet van hoor, ze zegt ik sta het liefst achterin. Speel dan agressief tennis, maar ik weet zeker dat en haar man... dat is ook altijd haar vaste sparringpartner en haar coach... maar ze heeft inmiddels ook een tweede coach, Carlos Rodriguez... de oude coach van hinnen, dat die zeggen ga naar het net, neem risico. Ga niet die rally aan met Radwanska, want daar is de Poolse gewoon beter. Die maakt minder fouten. En zo blijkt het ook maar in deze wedstrijd. Juice, tweede service, return goed van Ratwanska. Backhand goed van de Chinezen. Oeh, en dan komt de Poolse het net. Diep door de knieën. Ze gaat naar het net. Gaat die bal eroverheen? Ja, en de Chinezen met de voorhand langs. Mooie passing. Prachtig punt. Een van de weinige keren dat Agnetska Radwanska aan het net komt. En niet Lee. Nou, dat pakt dan ook verkeerd uit. En dan zou je zeggen, blijf maar achterin. Want daar uh, lukt het beter. Het wordt nu voordeel voor Lee. 5-1 staat de Chinezen dus achter. En uh, ze moet nog hopen. Lopen op misschien een inzinking van de Polsen. Nou, ik geloof daar niet meer in hoor. 5-1 is wel een hele grote voorsprong. Het voordeeltje voor uh, Lee nu. Maar de service gaat uit. En dus komt er opnieuw een tweede service. Ze begon ooit op negenjarige leeftijd met tennis. Dat is laat hoor. Ze speelde eerst badminton. Ze speelt hier een goede service. De return gaat uit van Radwanska. En dus wordt het 5-2 in de derde set. Maar mag Radwanska dadelijk serveren voor een plaats in de halve finale. Ici Radio Tour de France. De Tour, le spectacle de la NOS. Op 1.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 was nog in Nederland met zijn E-Streetband Bruce Springsteen. Nu gewoon weer op de radio, Dancing in the Dark. We gaan weer snel naar Wimbledon, want het is spannend bij die partij... tussen Radwanska en Lee. want kan die Chinezen nog terugkomen, Marcella? Nou ja, ze heeft breakpoint, tweede breakpoint. En weer een geweldige rally. Wat een heerlijke partij is dit toch om naar te kijken. Backhand cross en de power van de Chinezen. Och. Maar dan mist ze weer netten. Het scheelt niet veel, maar ja, een paar centimeter is genoeg. Radwanska die weer terugkomt, want het stond 15.40 op haar service. En nu 40 gelijk. Ze overleeft hier dus twee breakpoints. En is dus twee punten weer verwijderd van de zegen. Dus straks had ze dus uh, twee matchpoints op de service van Lee. Nou, okay, die worden dan verspeeld, dan verwacht je dat ze het nu uitserveert. Maar ja, zo makkelijk is dat niet als je voor de halve finale serveert op Wimbledon. Maar deze service is goed genoeg. Lekker listig naar buiten, een beetje effect. Uh, Nali moet rijken met de voorhand return en die belandt in het net. Matchpoint nummer drie voor Agnieszka Radwanska. En zou het dan nu wel lukken? We zagen zo even weer zo'n prachtige slag van haar, De squat, zo noemen we dat tegenwoordig. Als ze zo heel diep door de knieën gaat op de baseline en die bal in een volley neemt. Service is goed op het matchpoint, maar die return ook. Of is de service uit? Nee, het wordt een tweede service. Het leek al even gedaan, maar zover zijn we nog niet. Tweede service. Eerder in de game sloeg ze een dubbele fout. En dat doet ze nu ook. Ja, dan zie je dat de spanning zelfs Radwanska te veel wordt. Speelster met veel ervaring. Vorig jaar stond ze hier in de finale. Speelde ze tegen Serena Williams. Het was een voortreffelijke wedstrijd. Ze verloor op het nippertje in drie sets. Terwijl iedereen haar van tevoren toch heel erg kansloos achtte. Maar ze was er toen dichtbij hoor. Juice weer. Het is weer tegelijk en de voorhand is weer aan de gang. Met veel spin van Radwanska. Hier de dubbelhandige backhand. Dubbelhandig van Lee, die gaat nu naar het net. Maar de passing is er langs. Ja, die backhand passing is goed. We hebben dat al zo vaak gezien. Ze kan hem kort voorlangs crosslaan, Ze kan hem lobben en ze gaat nu voor de winner langs de lijn. En laat Lee kansloos. Opnieuw matchpoint. Matchpoint nummer vier. Op die andere baan wordt trouwens nog niet gespeeld. Hè? Want hier spelen we onder het dak. Daar is nog steeds... De regenpauze gaande. 5-4 voor Bartoli in de eerste set tegen Stevens. Matchpoint aan de gang. De rally tussen Lee en Radwanska. Wie gaat deze rally winnen? Hoge bal van de Poolse. Die wordt uit de lucht genomen door Lee. Lee naar het net. En die slaat een fantastische volley. En die is dan op de lijn. Nou, dat had wel iets makkelijker gekund voor een leeg veld. Waarom speelt ze zo scherp? Maar goed, die bal die lijkt zo'n beetje... van de racket af te springen. Hij valt binnen. En het wordt opnieuw juice. En zo krijgen we toch aan het slot van deze set de spanning weer helemaal terug. Want het ging snel. Vanaf 2-1 liep Radwanska snel uit naar 5-1. Nu is het 5-2 en 40 gelijk op de service van Radwanska. Die hier voor de winner gaat en die bal mist. En dan wordt het breakpoint. Het derde breakpoint deze game voor Nali. Want het stond al eerder 15-40. Ja, en in de kleedkamer zit Kirsten Flipkens, de Belgische. En Petra Kvitova, de Tsjechische. Die zitten ook in spanning te kijken. Die zijn klaar. Die hebben hun warming-up gedaan. Die moeten hierna nog een kwartfinale spelen. De rally weer aan de gang. De backhand van Lee. De backhand van Radwanska. Voorhand Lee. Voorhand diep door de knieën. Langs de lijn voor een winnaar. Radwanska naar het net. En de voorhand van Lee voor een winnaar. Weggeslagen. Heerlijk punt weer. Prachtig. Af en toe uh, ja, denk je dat het Suzanne Lenglin is uit de twintige jaren. Maar het is Agnieszka-Radwanska. Weert opnieuw een breakpoint af. Het is nog steeds niet klaar. Het is 5-2. Derde set. En 40 gelijk. Gio Lipperts heeft daar op de meter niet alle snoertjes en stekkertjes gecontroleerd. En nu heb jij volgens mij een scherm waarop al die rangen en standen staan, Gio. Ja, eindelijk. Want de organisatie had wel heel erg snel de officiële uitslag weggehaald... uit de computer die we voor ons hebben. De tv's zijn inmiddels afgekoppeld. Zo gaat dat in de tour, hè, want alles moet verder. Alles moet weer naar de volgende finishplaats richting Marseille. En dan hebben ze haast en trekken ze gewoon de stekkers eruit. Maar inmiddels heb ik wel de volledige uitslag van de ploegertijdrit voor mij staan. Orica dus, de snelste van vandaag... Met Simon Gerrans in het midden, de man die gisteren de etappe won... en vandaag in het geel op het podium stond. Hij mag morgen in die gele trui gaan vertrekken. 25 minuten en 56 seconden. In dat recordtempo zijn ze hier in die ploegentijdrit... in Nice over de boulevard gedenderd. Op de tweede plek Omega Pharma Quickstep. De wereldkampioenen van afgelopen jaar. 1 seconde scheelde het, maar maar 1 seconde is genoeg. En Dat betekent dus dat Kwiatkowski niet in de gele trui staat... maar dat hij gewoon vierde staat in het klassement... Maar wel de witte trui mag dragen. Dan op de derde plaats. Team Sky. Drie seconden achterstand. Vierde Saxo. De ploeg van Alberto Contador. Dan Lotto, Garmin, Movistar, Lampre en BMC. En dan moeten we toch echt tot de twaalfde plek gaan. In de tweede helft van het schema zou Marcella zeggen. Om de eerste Nederlandse ploeg tegen te komen. Vacan 33 seconden achterstand op Orica. En dan twee plekken daarachter. Op de veertiende plek dus Belkin. De Nederlandse ploeg met Bauke Mollem. De klassementshoop voor ons land op 37 seconden. Gaan we verder naar beneden. Helemaal aan het einde. Daar staat Argos. Die hebben er een veredeld trainingsritje van gemaakt. Die eindigde uiteindelijk als 22ste op 1 minuut en 47 seconden. Nog even naar die truien waarbij ik trouwens nog wel aanmerken. Ik noemde zojuist een paar favorieten en hun verschillen ten opzichte van Froome. Rodriguez, Joaquin Rodriguez was ik even in de gauwigheid vergeten. Die staat nu 25 seconden achter Christopher Froome. Dat valt eigenlijk nog wel mee voor de man die... ...een bloedhekel heeft aan tijdrijden. Die kan in de bergen nog wel wat goed maken. Maar ja, op Vroom. Wie maakt de tijd goed op Vroom in de bergen? Dan gaan we nog even naar de truien. In de gele trui dus. Simon Gerrans in de groene trui. Peter Sagan, daar is niks in veranderd. Die mag morgen ook weer in het groen starten. Dan Pierre Roland, de Fransman. Hij mag in de bolletjes trui starten. En ik zei het net al, Kwiatkowski, de Pool. Hij mag in de witte trui stappen morgen in de etappe naar Marseille.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 Minister Dijsselbloem denkt vandaag een heel eind te komen in het overleg met de pensioenfondsen. Het kabinet wil met de fondsen afspraken maken over meer investeringen in Nederland. Nu beleggen de pensioenfondsen hun miljarden voor 85 procent in het buitenland. Het kabinet wil graag dat ze meer geld gaan steken in Nederlandse infrastructuurprojecten en hypotheken. In Cairo zijn tegenstanders en aanhangers van president Morsi weer in grote getalen de straat op gegaan. Een half uur geleden is een ultimatum afgelopen van de oppositie die het aftreden van president Morsi eist. De beweging dreigt met een algehele staking en burgerlijke ongehoorzaamheid. De Rabobank betaalt de top van vermogensbeheerder Robeco samen 33 miljoen euro aan bonussen. Het zijn bonussen die worden uitgekeerd omdat het bedrijf wordt overgenomen door een Japanse investeringsmaatschappij. De bonussen zijn goedgekeurd door de Nederlandse bank. Minister Dijsselbloem gaat de bank om uitleg vragen.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 En het Maastadziekenhuis in Rotterdam roept 1800 patiënten terug... bij wie een endoscopie is uitgevoerd. De mensen die terug moeten komen... zijn tussen afgelopen oktober tot vorige maand behandeld. Het spoelsysteem dat bij de behandeling werd gebruikt werkte niet goed... en daardoor hebben de patiënten mogelijk hepatitis opgelopen. Dat waren de hoofdpunten. Het weer, Peter kuipers -Munneke. Vanaf de Noordzee komt steeds meer bewolking het land binnen drijven. En dat is een voorbode voor regen... die vanavond, vannacht en morgen over ons land trekt. Het begint in de loop van de avond te regenen vanuit het zuiden... en pas aan het eind van de nacht heeft de regen ook het noordoosten van het land bereikt. Het koelt vannacht niet veel af naar een graad of 15... en de zuidoostenwind die is zwak tot matig. Morgen dan is het bewolkt en regent het dus op de meeste plaatsen. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen weer een beetje droog... en schijnt het aan het eind van de dag mogelijk nog heel even de zon. De middagtemperatuur die komt uit op zo'n 17 tot hooguit 18 graden. De regen van morgen die is van korte duur. Vanaf overmorgen hebben we te maken met droog en zonnig zomerweer... met maximum temperaturen tussen de 20 en 25 graden. ANWB Verkeersinformatie, waar staat het vast in Nederland? Edwin Gerritsen. Ja, vooral rond Utrecht en Rotterdam. Verder is het minder druk dan gebruikelijk op donderdag. Er staat ruim 70 kilometer file. Bij Amsterdam staan vrijwel geen files... De opvallende files staan op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... tussen knoppen Beekberg en Deventer. 9 kilometer, er stond een auto stil, maar alle rijstroken zijn weer open. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd. Op de A32 Leeuwarden richting Heerenveen. Tussen Akkrem en Heerenveen staat 4 kilometer file. De rijbaan is daar dicht, het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Een vakantie is al duur genoeg. Lees daarom deze zomer het Digitale AD vier weken gratis...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 Sportradio NOS De Tour. Radio Tour de France. Oké! Okay. Nou ja, de tour dat weten we. Hè. Die uh, ploegentijdrit uh, is uh, gewonnen door de Australiërs van uh, Orica Greenwich. Maar dat tennis op Wimbledon, Marcella Mesker, heeft die rat nou eindelijk eens een keer afgemaakt? Ja achtste matchpoint. Wat een laatste game en wat een spanning. Uiteindelijk dus 6-2 in de derde set voor Agnieszka-Radwanska. Maar het was een geweldige wedstrijd, een geweldige strijd... met die aanvallende Chinezen die maar niet door de Poolse muur heen kon drukken. Radwanska pareerde de aanvallen, kwam met lopjes, met passings, met korte balletjes, met lopvollies. Je kon het zo gek niet bedenken. Radwanska, uitstekend gespeeld, staat nu voor tweede achtereenvolgende volgende jaar... op Wimbledon in de halve finale, zal daarin Sabine Lissiki de Duitse treffen. Onderlinge ontmoetingen tussen die twee, 1 tegen 1. Dus daar valt ook weinig van te zeggen. Ze zal weer te maken krijgen met veel power van de Duitse... die met die harde service hier de grasbanen onveilig maakt. En Polen, ja, dat land is verzekerd... van tenminste twee halve finalisten op Wimbledon. Radwanska, dat weten we. Maar ook bij de mannen is er morgen een kwartfinale tussen Janowicz en tussen Kubot, een Pools onderhoud... Dus we hebben twee Poolse halve finalisten op Wimbledon. Een klein land. Tennis op dit moment razend populair. En daar gaat uh, zeker na de overwinning van de Radwanska de vlag uit. En die twee die tennissen net onder het dak. Hè? Daar gaan de, de Belgische en de Tsjechische zo meteen verder. Flipkens tegen Vitova. En die andere partijen liggen gewoon nog stil. Ja, die ligt nog stil. Het regent nauwelijks, hoor. Het zijn een paar spatjes, maar ja, daar zijn zelfs de dood voor op Wimonnen. ze willen natuurlijk geen blessuregolf uh, op hun geweten hebben. We hebben hier genoeg blessures gehad in de eerste week. Maar um, het, het, het zijn, ja, een paar spatjes, maar voldoende om de baan onveilig te maken. Dus wordt er gestopt. Sloan Stevens en Marion Bartoli, die moeten nog even wachten voordat ze verder kunnen. Volgens mij hoor ik daar in de verte Michel Sardot. Toerartiest. Brûler au vent, des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer le con.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 de quoi 3 jours et de nuit la va on sait tout le prix du silence ZANG Bione de Graafthuis staat hier nu op tien hoor, want dit is uh, de favoriete track van uh, mijn collegaatje van kantoor, van Michel Sardou. Hij was vandaag de tourartiest Le Lacs du Connemara, zo heet het liedje. Goede berichten uit Italië, want Marianne Vos heeft daar de leiding in de Giro Rosa verstevigd. De wielrenster kwam in de derde etappe, over 105 kilometer, solo aan de finish. De Duitse Claudia Hausler werd tweede, voormalig wereldkampioene Tatjana Guderzo uit Italië, derde. Door haar eerste etappezege breidde Marianne Vos haar voorsprong in het algemeen klassement uit. Ze heeft nu 1 minuut en 13 seconden voorsprong op de eerder genoemde Housler. Dan weer terug naar de ploegentijdrit van vandaag in de Tour. Voor het Australische Orica Greenwich is de Tour nu al geslaagd, zou je kunnen zeggen. Gisteren werd de etappe gewonnen. Vandaag was de ploeg dus de sterkste in die ploegentijdrit. En als bonus mag Simon Gerrans morgen ook nog eens een keer starten in het geel. Wat een dag voor Orica Greenwich. Eerst een woord over de team-effort vandaag. Het was gewoon een fantastic team effort, that, that exactly, it really sums it up perfectly. Everyone committed 100% today as they did yesterday and it's fantastic today that we get rewarded with a team win and, and the yellow jersey to top it off. Yeah, because you weren't really there the, the favourites, we were talking about uh, Omega Pharma uh, or team, teams like Sky. You You're a bit of the surprise of the day? Yeah, definitely. We were by no means a favourite coming into the stage, but uh, I knew there weren't many weak links in our team. Uh, it's a very even group, uh, and we have a few really strong guys in there, so everyone just stuck to their role. And uh, and uh, when you work like that as a team, you can do some pretty impressive things. Winning a stage on the Tour de France is, is obviously uh, amazing. Getting the yellow jersey, what does that uh, bring to your mind? Uh it's a pinnacle of the sport really to get the yellow jersey this uh so few guys have uh, been able to uh have that honor and uh I'm thrilled to be able to take the yellow jersey and take it uh purely uh from our team effort today. Yeah and try to keep it in the the couple of stages to go until the the Pronies maybe. Yeah maybe we'll see how it pans out but there's every opportunity to keep it for the next couple of days so we'll do our best. Dat blijft toch een mooi taal dat Australië. Simon Gerrits hoorden we met een Australische interviewer ook... over duidelijk aan zijn accent te horen. Hij zei eigenlijk, ja, we waren niet echt favoriet, maar we hebben het goed gedaan. We hebben een goede groep. Iedereen deed wat hij moest doen. Iedereen hield zijn rol. En op de vraag of hij nu het geel een tijdje om zijn schouders houdt... hij zegt, daar gaan we natuurlijk al ons best voor doen. En hij vond het ook vooral een ja, waardering voor het hele team natuurlijk... dat zij nu de gele trui hebben. En hij heeft ook de kans, Bart, om die een paar dagen om zijn schouders te houden natuurlijk. Ja, hij heeft uh, Hij heeft denk ik dat. Ik denk dat ze hem drie dagen kunnen houden. Ze hebben natuurlijk sowieso een team om te controleren. Daarachter zit je met, uh, met, met Argos voor Kittel die ook graag een sprint willen hebben. Nou, met, uh, met Cavendish erbij hebben ze nog een extra. Uh een extra ploeg erbij die ook het zeker tot de sprint zal, zal gaan brengen, willen gaan brengen. Dus ja, alle reden om nog drie dagen te genieten ja. van, van die trui en dan vanaf zaterdag de Pyrenee, ja, dan, dan wordt het lastig, ja. een lastig verhaal. Ja. Maar bijvoorbeeld ook dat werken onderweg, want we kunnen bijna uittekenen wat voor etappes ze nu gaan krijgen, Dan zal wel eens een groepje weggaan, maar uiteindelijk moet dat dan een eindsprint worden die komende drie dagen. Uh, zij hoeven dat niet allemaal alleen te doen, want je zegt er zijn meer belangen, uh, is belangrijk. Ja, kijk, de, spr de sprinters hebben het belang dat het, uh, dat het tot een eindsprint komt, dus dat alles bij elkaar komt. naar Orica Green Edge die zal ervoor moeten zorgen dat alles bij elkaar zit... ...zodat ze de trui kunnen behouden. Maar dan zul je zien dat uh, dat misschien al vrij snel... ...bijvoorbeeld van, uh, van de ploeg van Cavendish... ...dat ze twee mannetjes erbij steken. Dus twee man extra meelaten helpen met de mannen van Orica. Nou goed, dan heb je gauw zeven, een stuk of zeven, acht man. En dan ja van Krijpel nog een mannetje erbij. Die draaien dan wat rond. En, en en eigenlijk, ja wat dat betreft, kunnen we uit gaan kijken naar sprint. Dus ze zullen onderweg een beetje uh, onszelf nog moeten vermaken. Maar dan kunnen we echt toewerken naar een mooie finale. Ja, um, nog even over die ploegentijdrit. Want uh, ja, die, die komt er dan zo even tussendoor. Ze hebben drie dagen op Corsica gezeten. Gisteravond verplaatsing. Uh, nou, dat had al een hele hoop gedoe. In dat de, in de, was een hoop uh, commoties. Die jongens broodjes eten daar bij een of de sporthal. Uh, nou ja, dan moeten ze op het vliegtuig. En dan komen ze daarin in uh, Nice aan. Uh, we hoorden ook uh, de ploegleiders nog. Nico Verhoeven hoorde eerder vanmiddag zeggen... dat het er een enorme chaos was op dat parcours. Een reclamecaravan reed er nog rond. Uh, nou ja, dan moeten ze dan die ploegentijdrit doen. 25 kilometer. Je denkt, dat is makkelijk. Te doen ja, dat is het. Is op zich het klinkt heel makkelijk 25 kilometer, maar als je 25 kilometer tegen 60 aan deur moet rijden, is het lastig. Uh... Eigenlijk zijn er natuurlijk maar een paar ploegen... die zich echt nerveus moeten maken. Dat zijn degenen die zoals Omega Pharma voor de, voor de winst gaan. En uh, de andere ploegen moeten zorgen dat ze hun, hun kopman... zo min mogelijk tijd laten vliezen. Nou, wat dat betreft is het eigenlijk iedereen gelukt. Want we hebben de eerste elf ploegen binnen 28 seconden staan. Dus ik denk niet dat er vanavond de mensrenners zijn... Die, die echt slecht slapen, omdat ze veel tijd hebben verloren. Dus wat dat betreft is het eigenlijk uh, afgewerkt uh, zoals gepland. Ja. De, de Nederlandse ploegen nog even. Um, we hoorden bij Belkin. ja, Iedereen heeft eigenlijk gedaan wat hij, wat hij moest doen. is Zeeman, de was ook tevreden? Ja, tevreden. Ik weet niet, kun je tevreden zijn. Met, met de plek kun je niet tevreden zijn. Aan de andere kant verliezen ze natuurlijk niet veel tijd. Dus maar net welke doelstelling er naartoe gaat. Ik had echt het gevoel, ze hebben een, een redelijk, uh, redelijk goed samengestelde ploeg. Hè, met Lars Boemers een goede motor. Ik had echt gedacht dat ze een top 5 of, nee, of top 5, 5, 6 zouden kunnen rijden. Nou, dat is dan, dat is dan niet gelukt. Uh, aan de andere kant moet je ook wel eerlijk wezen. Ja, of je nou eigenlijk 6, 7, 8 of 12 of 14 wordt. Maakt er niet zoveel uit. Het is meer een ere kwestie, denk ik. En mollen maar uh, niet te veel tijd laten verliezen. Nou, daar zijn ze. Daar zijn ze. In ja, dus daar kunnen ze wel tevreden over zijn. Nou, Argo Shimano was de eerste ploeg die moest starten. Uh, denk de laatste als laatste binnengekomen. Ik, ik weet niet eens meer precies waar waren ze de laatste of niet. Ja, ze waren de laatste. Ja. Dat hebben ze goed gedaan, denk ik. Denk echt inderdaad ze zoveel mogelijk zien als een relatieve rust. Daar gewoon lekker rijden, de benen goed ronddraaien. En aan de andere kant, je hebt wel ja, je dingetje af te werken. Dus ze zullen heus. Ik bedoel, ze hebben niet stilgestaan. Hoor. Kijk naar het gemiddelde en het is nog vreselijk hard, maar voor hun belangrijk dat ze morgen gewoon echt zo fris mogelijk aan het vertrek staan en wat je veel. Met Kittel, in de finale moet je, moet, dan moeten zij hun ploegen tijdrit rijden. En dan gaan zij 60 in het uur moeten rijden. Dus en dat is vandaag voor hun niet van belang geweest. Dat was een opofferingsslag. Dit zou je kunnen zeggen. En dan hebben we nog vakantolei, waar we dus van zagen dat ze er echt op getraind hebben. Ja, die hadden het toch wel op staan in de voorbereiding. We hebben allemaal de beelden gezien. Ze hebben getraind op, op sloten bij Amsterdam om goede, de goede posities in te nemen. En ik, ik denk ook niet dat ze slecht hebben gedaan. Bedoel, als, je, als je middenboot bent in de Tour de France. met al die sterke ploegen, ja, dan ze hebben ze het ook gewoon niet slecht gedaan. Dit is denk ik een plek waar ze. Waar ze, waar ze op uit zouden komen als je vooraf uh, een, een pooltje had gemaakt. en als ze zelf eerlijk waren geweest. dan hadden ze dit, denk ik, redelijk, uh, redelijk ingevuld. Goed, dat wat betreft de ploegentijdrit van vandaag, Bart. Jij komt straks nog even terug, zo rond kwart over zes. Dan gaan we vooruitkijken naar de etappe van morgen, de vijfde in deze tour. Oh ja? Ja. Nossa, nossa, assim você me mata. pego, ai, ai, eu pego, Delícia, assim você me mata Ai se eu te pego Ai ai se eu te pego hein Passez vos vacances à l'écoute de Radio Tour de France Um sábado na balade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 Ai, se eu te pego. Oh! Uh! Delicia, delicia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Hey, hey, hey, ha! Ha! Que delícia hein? Ai, se eu te pego. Michel, te lovar Ai, se eu te pego. Um, Steve McLaren heeft weer een baantje bij een voetbalclub. Manager Harry Redknapp van de Queen's Park Rangers... heeft de oud-trainer van FC Twente opgenomen in de technische staf. McLaren vertrok daar in februari bij Twente... waar hij voor de tweede keer hoofdtrainer was. In zijn eerste periode werd hij kampioen met de Tukkers. We gaan weer naar Wimbledon, Marcella Mesker. Um, ja, nou, uh, we zijn weer een beetje bekomen van die, uh, halve finale, uh, de kwartfinale partij... tussen Radwanska en Lee. En dan nu dus die Belgische tegen de Tsjechische. Ja, dat klopt. Het uh, Kirsten Flipkens. Leuk voor haar. Haar allereerste uh, kwartfinale bij een uh, Grand Slam. En dat vierde ze gisteren uh, uitbundig toen ze van Panetta won. lang uit op het gras. Huilend. Uh, Dolblij. En nu dus uh, ja, misschien wel de mooiste partij uit haar carrière. Op het centercourt van Wimbledon. Tegen een oud-kampioen. Petra Kvitova. De linkshandige, lange Tsjechische. Die eigenlijk het perfecte gras-tennis beheerst. Goede service. hele Hele gevaarlijke voorhand en iemand die ja, daarmee veel kan scoren. Um, Flipper tegen Kvitova. Flipper, de bijnaam van Kirsten Flipkens op het centercourt dus. Op die andere maan, court number one, daar zijn Sloan Stevens en Marion Bartoli nog steeds niet begonnen. Het blijft dus heel voorzichtig een beetje regenen, wat uh, miserregen. Dus uh, daar is nog steeds de regenpauze in actie. Het staat 5-4 daar voor Bartoli. Stevens serveert het tegelijk. Bij die stand moeten ze dus uh, straks verder. Uh, Flipkens tegen Kvitova. Nou, ze zijn uh, net begonnen. Het staat 1-0 voor de Belgische. Zullen deze wedstrijd niet uh, af kunnen maken in deze uitzending. Maar later op de avond uiteraard komen we hier uh, uitgebreid op terug. En dan weten we wie uh, in het vrouwentoernooi de halve finales hebben gehaald. De eerste halve finale dus Radranska tegen Lesiki. Nu dus uh, Flipkens tegen Kvitova. En op die andere baan straks uh, Stevens tegen Bartoli. Ja, maar media-overzicht. Wat oh, betreft, die regen had uh, Flipper beter op de buitenbaar kunnen spelen natuurlijk. <lacht> uh, met Joeri Stubenitski. Goedemiddag. Uh, Kandidaatministers en staatssecretarissen Ze moeten in het openbaar kunnen worden gehoord voordat ze aantreden. Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg moet kijken of dat mogelijk is. Dat heeft de Tweede Kamer vandaag besloten, schrijft NRC Handelsblad. Nu hebben aanstaande ministers en staatssecretarissen alleen een gesprek met de formateur voordat ze worden beëdigd. Wel is er een kennismakingsgesprek met de Kamer... maar dan zijn ze al geïnstalleerd. Een advertentie voor de Scheveningse pier in een Russische krant. In de Moscow Times probeert een veilinghuis... steenrijke Russen warm te maken voor de pier... Over drie maanden wordt het symbool van het strand van Scheveningen geveild. Unieke herontwikkeling van recreatie boven de zee staat erboven. De pier was jarenlang in handen van horecaconcern Van der Valk... en ging in januari failliet. Het deel van de pier is sinds de jaren tachtig al niet meer in gebruik... en andere delen worden niet goed onderhouden. Op de site van de BBC wordt massaal een filmpje aangeklikt... met de titel The Man Who Became a Pigeon. De man die een duif werd. Nou, Dat klinkt spannender dan het is... Het gaat over een Nederlandse kunstenaar in New York. Hij wil de stad vanuit een ander perspectief zien en achtervolgt daarom duiven. Ik ben deze menselijke pigeon, die de mooie verhalen en de mooie anekdoten... die ik daarna online putting De mensen die hij ontmoet en de avonturen die hij beleeft... die plaatst hij dus online. Kunstenaar Bram Esser. Zijn verhalen gaan bijvoorbeeld over armoede, daklozen in New York... en het dumpen van vuilnis. Zijn duivenavontuur duurt twee weken. Dan een ander soort duif, Batman, voor de liefhebbers van de Batman-films van de afgelopen jaren. Acteur Christian Bale wil de supervleermuis niet meer spelen, is te lezen bij The Guardian. Hij vindt drie films genoeg en wil het pak van de succesvolle superheld overdragen aan iemand anders. Sinds kort weten honderden treinreizigers in China van het bestaan van de film The Forbidden Legend, Sex and Chopsticks. Een monteur die een groot scherm op een station moest repareren... zat tijdens de reparatie op zijn laptop naar de film te kijken. Volgens Chinese media was hij vergeten dat zijn laptop ook op het scherm was aangesloten. Het ging er behoorlijk heftig aan toe op dat uh, meters grote scherm. Honderden voorbijgangers konden het dus zien. Na tien minuten werd de monteur gebeld door zijn baas... waarna hij de kabel uit zijn laptop trok en de DVD het raam uitgooide... Op de site van NOS op 3 zijn beelden te zien van dat foutje. Ook van die film trouwens, want ik ben wel benieuwd... welke kant dat opgaat, uh, seks en chopsticks. Vaag, vaag. In de verte <laughs> zie je wat uh, bewegingen. Okay. <laughs> bewegingen. Hier in Nederland moesten we wat langer wachten op de Hollandse Nieuwe. In België duurt het nog even voordat er verse mosselen worden geserveerd. De start van het mosselseizoen is twee weken uitgesteld, schrijft het Nieuwsblad. Door het slechte weer groeien de mosselen niet. Veel handelaren hebben daardoor minder werk. En minder mosselen dus, voorlopig. Ja. Nou, nou Oké, okay, weten we dat ook weer. Dan gaan we vanavond iets anders verzinnen voor, uh, voor het uh, warme eten. Uh, Juri Stubernitski, dankjewel. Dat was het mediaoverzicht. Uh, we zijn er zo meteen uh, nog een half uur zeker. Met uh, deel 2 van... Uh, nee, eigenlijk het de, de, de tweede deel van dat half uur. Uh, gaan we door met de sport. Dan praten we nog even door met Bart Voskamp over de etappe van morgen. En uh, in het eerste deel het allerlaatste nieuws. Het eerste hier op Radio 1 verzorgd en gebracht door uh, Jeroen Tjepkema. Zo direct om 6 uur.